Steeds duidelijker tekent zich een ontwikkeling af die de mensheid op nieuwe wegen wil voeren. Het is de invloed van de nieuwe tijd, met zijn verhoogde vibratie, Aquarius. De grootmeesters van het Rozenkruis hebben deze ontwikkeling voorzien en erop gewezen dat de ontwikkelingen op een gegeven moment zo snel gaan en zo intensief zullen zijn, dat niemand er neutraal in kan blijven. En nu zijn we daar. Nu moet blijken of er voldoende zielenkwaliteit is om autonoom het leven richting te geven, zonder oordeel, kritiek en overtuigingen. Want bevrijdende krachten willen nu indalen in toebereide harten en de mens stuwen tot ruime bewustzijn. Het is nu de tijd. Is het nog mogelijk om al onze gedachten en gevoelens te laten voor wat ze zijn? Om in te zien dat we naastig op zoek zijn naar nieuwe zekerheden in het leven, terwijl we ergens ook wel weten dat die niet zullen komen. Dat de stroom van Aquarius een wilde stroom is die alles omverwerpt wat deel uitmaakt van de wereld die wij kennen de wereld die ons zo vertrouwd is. Daarom moeten we nu naar binnen keren en al het andere laten voor wat het is, want het begin van een werkelijk nieuw leven is al in ons aanwezig en wil zich nu kenbaar maken. De mens die zijn zinnen volgt, die verstikt dit tere leven. Daarom nogmaals, hoe harder het er in de wereld aan toe gaat des te meer we de stille waarnemer moeten zijn en ruimte geven aan het innerlijke nieuwe leven. Vanaf het moment dat het licht in ons hart zijn centrale plaats in ons leven heeft gekregen, krijgt ons leven meer diepgang. Want dit licht is als een innerlijke zon. Zo wordt het wel voorgesteld, waar onze ziel zich op kan richten. Onze ziel is dan als de maan die licht in de donkere nacht brengt. Deze oeroude zienswijze laat onze huidige bewustzijnstaat goed zien, want er schuiven soms wolken voor de maan en dan is het wel erg donker. Als we ons echter steeds opnieuw richten op het licht van die innerlijke zon, dan verdiept ons bewustzijn zich zodanig dat het open komt te staan, voor het gebied van waar het licht afkomstig is. Buiten de ons bekende wereld, die we met onze zintuigen waarnemen, is er een lichtwereld. In het jeugdwerk van het Rozenkruis wordt gesproken van het lichtland. Dit is een term die stamt uit de klassieke oudheid. Het lichtland is het eerste station, zo zou je het kunnen aanduiden, dat buiten de wereld van ruimte en tijd ligt. Ons leven is dus als een reis naar dit lichtland. Ieder van ons die het licht in zichzelf waarneemt, of de werking ervan, kan erop vertrouwen onderweg te zijn. Onze innerlijke richtinggever wijst ons de weg naar dat lichtland. Licht wil zich, wil zich dus openbaren in ons leven, zonder tussenkomst van ons denken. Het bewijst zich namelijk in onze daden. Zo is het leven de reis van het licht, dat zich van binnen naar buiten een weg baant. Het vrijgemaakte licht wekt ook het licht in anderen, die zich daar dan bewust van worden. Dit is de werkzaamheid van de naastenliefde, waar de Bijbel over spreekt. De onbaatzuchtige naastenliefde is de liefde die vanuit het licht in de harten van de mensen straalt en zo straalt het licht ook ons hart binnen, zo ontvangen ook wij liefde. Uit deze intelligente werkzaamheid van het licht, dat steeds sterker richting geeft aan ons leven, volgt dan een wijsheid die niet beperkt is door ons denken. Deze wijsheid leidt ons stap voor stap op de lichtweg van het leven. Het is dan altijd duidelijk in het leven wat te doen en wat te laten. Om de lichtweg te blijven volgen, is vertrouwen nodig, juist tijdens de donkerste momenten van ons leven. Geloofsvertrouwen is een toestand van de ziel die altijd het innerlijke licht van de zon wenst te weerkaatsen, ook als de zon verborgen is achter wolken van gedachten, begeerten, wilswerkingen, en onvoorziene ervaringen in het leven. Alleen met die zielengesteldheid kunnen we op de lichtweg blijven en alle duisternis overwinnen. Het is een hoopgevende gedachte, dat de wereld die ons vasthoudt en die ons gebonden houdt aan het leven van alle dag, met zijn vanzelfsprekendheden, nu een beetje door elkaar wordt geschud. Om ons los te maken van oude, gekristalliseerde waarheden en denkbeelden, om weer volledig vrij en open de ontwikkelingen waar te leren nemen, zonder oordeel, zonder kritiek, maar erop vertrouwend dat het allemaal is om onze levensweg te toetsen aan het hoge doel. Een verhoogde bewustzijnstoestand kan daarvan het gevolg zijn. We gaan steeds meer de menselijke drijfveren waarnemen achter de verschijnselen, maar ook de collectieve mentale constructies die daar weer achter zitten. We kunnen ze laten voor wat ze zijn. Wij richten ons leven op het verhoogde vibratieniveau van een hogere ontwikkeling die voert tot voorbij de grenzen van ruimte en tijd. Voorbij die grenzen wordt gewerkt aan onze terugkeer. De kern van licht in ons wezen wordt wakker geschud, wakker gehouden en ontstoken tot een vurige brand. We zijn dan in staat als een zwerm van zielenvogels op te stijgen en de grens over te vliegen. Niet in een verre toekomst, maar juist nu.